Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD legt steeds vaker niet goed uit... waarom ze een computer willen hacken of telefoontjes willen onderscheppen. Dat zegt de commissie die de veiligheidsdiensten in de gaten houdt. Vaak worden gegevens niet of niet volledig ingevuld. De commissie denkt dat het onder andere komt door de tijdsdruk... en dat er te weinig mensen zijn... Het aantal verzoeken van de AIVD die beoordeeld moeten worden is ook toegenomen. Van 2900 verzoeken in 2022 tot bijna 3400 verzoeken vorig jaar. Iets meer jongeren hebben vorig jaar hulp gekregen van jeugdzorg. Het gaat volgens het CBS om 474.000 jongeren, zo'n 7000 meer dan een jaar eerder. Vooral meiden tussen de 12 en 18 hebben meer hulp gekregen, zoals therapie-sessies vanuit huis. Het aantal jongeren dat hulp kreeg met opvang nam juist af. En de verkiezingen voor het Europees Parlement komen eraan. Over ruim vijf weken mag je naar het stemhokje. Gisteravond was er in Maastricht het eerste debat tussen Europese partijen. Dat trok ook een hoop jonge mensen. Ik ben nog stevende kiezer, dus ook om me meer te informeren... en te kijken wat de standpunten zijn eigenlijk. Ja. Uh, ik denk dat het belangrijk is als je een stem hebt, dat je die gebruikt... dat je die uitbrengt en dat je die zo doordacht mogelijk ook uitbrengt. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in ons land op 6 juni. Een powerbar voor het sporten. Een eiwitshake daarna. De voedingssupplementen horen voor steeds meer sporters bij hun workout routine. Eerst was het spul vooral online te koop. Maar ook in de supermarkt kom je de supplementen nu steeds meer tegen. Zo ook bij deze supermarkt in huizen. Ja, hier zie je dus eigenlijk een hele plank met repen, eiwitrepen. Daaronder hebben we dus eigenlijk een hele plank met vitamines en mineralen. Dit is echt fase 1. Fase 2, die gaat straks in het derde kwartaal komen. En we, daar gaan we nog zeker nog 12 tot 15 artikelen toevoegen aan deze meter. Ondanks dat het aanbod in de supermarkten steeds groter wordt... maken online shops zich geen zorgen. Nee, ik denk dat wij, wij zijn het aanmerken de supplementen zijn. En je ziet wel vaker dat er huismerken zijn, ook bij andere producten. Dus ik denk niet dat het per se concurrentie is. Ik denk dat alleen de markt groter maakt. En voedingswetenschappers zeggen trouwens dat als je normaal eet... en niet extreem veel sport je die extra supplementen helemaal niet nodig hebt. En het weer nog. Vanochtend wolken en op sommige plekken wat regen. Daarna trekken de buien weg en is er meer zon. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 fm And Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker vier doden gevallen. Ook zijn er meer dan 30 gewonden. De slachtoffers vielen bij een schoolgebouw waar een rechte opleiding zit. De gaswinning op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel moet niet worden uitgebreid. Dat zegt het waterschap van Friesland. Er wordt nu gas gewonnen in kleinere velden en dat leidt al tot schade, waarschuwt het waterschap. In Ede zijn tientallen bewoners van een verpleeghuis vannacht geëvacueerd. Sommigen met bed en al. Niemand raakte gewond. De brand ontstond in een technische ruimte van het verpleeghuis. Het weer zonnig met wat bewolking. Later meer kans op buien en s'avonds een klappen onweer. Het wordt 17 tot lokaal, 23 graden in het oosten. Dublin in a rainstorm. We're sitting in the long grass in the summer. Keepin' warm all memory. Every restless night. We were so young, then we thought that everything we could possibly do. More stolen from our very eyes And I wondered where you went to And tell me when did the light die?